Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Chinese beïnvloeding in het hoger onderwijs in Nederland leidt tot aantasting van academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Dat blijkt uit onderzoek van Kennisinstituut Klingendaal. Alle Nederlandse universiteiten werken samen met China en met Chinese kennisinstellingen. Er zijn gezamenlijke onderzoeksprogramma's en er komen veel Chinese studenten naar Nederland. De meeste onderzoekers die met of in China werken doen aan een vorm van zelfcensuur, stelt Klingendaal. Ook blijft de kennis over China gebrekkig doordat onderwerpen die in Peking gevoelig liggen niet worden onderzocht. De politie heeft in Wauwse Plantage in Noord-Brabant zeecontainers gevonden... waarin criminelen mogelijk mensen hebben gemarteld. Dat bevestigde bronnen aan de NOS nadat NRC hierover had gepubliceerd. Het gaat om zeven bovengrondse containers... die vorige week maandag werden gevonden bij een politieinval. Ze waren gemaakt. Er lagen onder meer scharen, er hingen handboeien aan het plafond... en er stond een stoel die aan de vloer was vastgeschroefd. Zes verdachten zouden vorige week zijn opgepakt. Air France gaat de komende jaren reorganiseren. Dat is een gevolg van de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij schrapt ruim 1 op de 6 arbeidsplaatsen, zo'n 7600. Dat was al uitgelekt. KLM maakt eind van de zomer bekend hoeveel mensen daar weg moeten. Albert Heijn en grote supermarktketens in onder meer Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... gaan bepaalde kokosproducten uit Thailand weren. Bij die producten zijn apen ingezet om de kokosnoten te plukken. Aanleiding is een onderzoek van dierenrechtenorganisatie PETA naar de leefomstandigheden van de apen. Volgens de dierenrechtenorganisatie leven de makaken in omstandigheden van extreme stress. Het weer? Vannacht gaat het regenen. Het wordt circa 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en veel wind. In de middag ook droge momenten. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We... Yeah. you testing? The fuck a schedule here's your lesson now. Uh. Knife in intestine, taking shots with all your breath right now.